Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Op het sp strekker van de partij. De SP is klaar om te regeren, zo zei hij, maar niet tegen elke prijs. Roemers zijn geen handtekening te zullen zetten onder akkoorden die inkomensverschillen groter maken... en niets doen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Dinsdag presenteert de SP het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Op het congres is voormalig SP-leider Jan Marijnissen onwel geworden. Hij werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens een woordvoerder lijkt het mee te vallen.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 Volgens de oppositie is Rusland nu deel van het probleem en niet van de oplossing. De per uur reden. snelheid was 216 km per uur. De Belastingdienst nam 10 auto's in beslag omdat de eigenaren hun schuld niet konden betalen. In totaal haalde de dienst 48.000 euro op. Bij één bestuurder werd 7,5 kilo cannabis aangetroffen. Kofi Annan, de vn gezant voor Syrië, waarschuwt voor een complete burgeroorlog. Volgens hem komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij...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 Well, man. Mijn favoriete zomerartiest Jamir, qua hoorde je Virtual Insanity En van harte welkom uurtje 2 Entertainment View voor deze, ent uh, voor deze zaterdag 2 juni 7 over 6 En het is de dag dat bekend werd um, dat je van pure chocolade een, ka een hartaanval kan voorkomen Maar dan moet het wel een heel erg bittere chocolade gaan met minstens 70% Kakao. En dan moet je vanaf nu 10 jaar lang elke dag een reep pure chocola eten. Ook beroertes uh, verminderd. En uh, nou, dat is het onderzoek onder uh, 2013 Australiërs. Die toont aan dus dat uh, 70 dodelijke hartaanvallen. kan voorkomen op elke 10.000 10 uh, chocoladeeters in een periode van 10 jaar. Zou je nou van chocola? Goed nieuws, maar aan de andere kant ze ook weer denken... Chocola, zit een beetje suiker in. Als je nou heel veel eet, word je weer dikker. Waardoor het suikerziekte weer oplevert. Kan twee kanten op, hè? En misschien wist je het al, want een standaard werkplek barst van bacteriën. Nou, mannen blijken daarbij vieser te zijn dan vrouwen. En hun werkplek is de grootste broeiplaats. Dat blijkt uit onderzoekers van de San Diego State University... Dan hebben ze meer dan 500 verschillende bacteriën um, gevonden op 90 verschillende kantoren. En hierbij keken ze naar de aanwezigheid van bacteriën op stoelen, telefoons, bureaus, computermuizen en toetsenborden. Vaak is een telefoon ook gewoon vieser dan een, een wc-bril bijvoorbeeld. Maar nu een mannenbureau dus ook uh, heel erg smerig. En de geur die van mensen afkomt verandert met de leeftijd... En met deze afwijkingen zijn genoeg om een schatting van de leeftijd te kunnen doen. Ja, is dat even apart? In, bijvoorbeeld in veel diersoorten geven lichaamscheuren informatie voor degenen die het ruiken. Zoals de leeftijd van het dier of de geslachtsrijpheid. En dat zou nu dus ook kunnen voor mensen. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Ze lieten drie, um, proef, uh, van, uh, drie groepen proefpersonen van 20 tot 30, van 45 tot 55 en 75 tot 95 jaar oud... ...vijf dagen lang shirts dragen met een soort maandverband in oksels. De absorberende pads werden opengeknipt en in flesje gestopt. Een groep van 20 tot 30 jaar beoordeelde de per twee... ...en koos diegene die volgens hen de oudste persoon was. Uiteindelijk bleek dat dus echt uh, duidelijk... Uh, Duidelijk te kloppen. Ik heb het al verteld. Vorige week was ik een heel weekend naar Pinkpop. Het was in Landgraaf. En het was echt te gek. Heerlijk weer gehad. Hele goede artiesten gezien. En de afsluiter van Pinkpop was Bruce Springsteen. En nu heb ik een fragment gevonden. Van Pinkpop 2012. Bruce Springsteen. Spirit in the Night. Live. talk to you, and I want to know if you can hear me, if you can hear me, answer me with a yay yeah, yay. Yeah. can you feel the spirit? of miles just to be Okay. Let me shoot some dust out of his co- Ja, wat was dat te gek zeg. Bruce Springsteen live op Pinkpop. Hij was de afsluiter. En ja, hij heeft ook van elke, elke journalist, elke review schrijver um, een 10 gekregen. Was je nog een Bruce uh, Springsteen fan en ben je bij dit concert geweest? Nou, ik weet zeker dat je verkocht bent. Dat was zo goed. En dit vond ik ook heel erg goed. Keen live. Ook op Pinkpop. Het was um, volgens mij de, za of de zondag. En deze deden ze ook. Wat een fijn liedje. Bend and break.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 of the sun. Be a someone you see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 een heerlijk liedje zegt. Julian Vallard hoorde je. Famous like me. Everybody wants to be famous. Klopt natuurlijk ook wel een beetje. En wil jij nou ook bekend worden? Eerst uur hebben wij um, een EK-single gedraaid van Michel Wonsink. Heb jij nou ook een EK-liedje uitgebracht... Ken je iemand die een EK-liedje heeft uitgebracht? Mail dan even de redactie van ZFM Zandvoort. En wie weet gaan wij hem dan draaien. Dat is via www redactie, .nl. Dat is redactie .nl. En wie weet nemen wij contact met je op. En dan gaan wij die EK-single draaien. Zou natuurlijk leuk zijn. Zometeen hier bij een theme voor jou, uh, Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op showbiznieuwsgebied. Ook zometeen de nieuwe van Ivici En dit is Jenny B. Van Avicii Silhouettes. Ja, ik moest wel lachen. Ik, uh, misschien heb je het bericht al gehoord, maar het was een man in Brazilië. het was carnaval en hij wel als hulk. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Verf natuurlijk. En uit groene verf had hij gevonden. En hij heeft zichzelf ingesmeerd. Helemaal compleet groen als hulk. Nou, denk je, nou prima, ziet er goed uit. Opvallend. Maar één probleem: in plaats van normale verf te hebben gebruikt. ...heeft hij verf voor verre, uh, verre raketten gebruikt en uh, onderzeeërs. Dus dat krijgt hij de verloop nog niet af. De komende jaren zou hij dus uh, groen door het leven moeten. Zometeen hier Popster Henry met het Showbiz nieuwsgebied. En op dit moment bezig, Zandvoort Culinaire. Vandaag zijn ze open tot en met half elf en morgen de laatste dag van drie tot half tien see if him sound with Richard Marks, Satisfied? <laughs> Het nieuws met Popstar Henry. Oh, is wel een het is enige Wat is dat? Het nieuws met Popstar Henry. Ja, het is uh, een tijdje geleden dat we dit hebben gedaan. Maar gelukkig ja, hebben we Henry weer hier aan de lijn. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond Rudy. Hoe is het bij jullie allemaal? Nou, het gaat bij ons uh, wel goed. We hebben hier in Zandvoort culinair. Oké, oké. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, zeker weten. Dus is uh, le le le lekker wat eten, denk ik. Hè? Ja, precies. Dus uh, ja, het is ook niet, niet te warm daarvoor. Er uh, staat niet ook wel wind. Dus wat uh, dat betreft, we mooi weer uitgezocht. Dat zal morgen een stuk minder worden, denk ik. Hè? En hoe gaat het met jou? Want uh, je hebt je nieuwe single uitgebracht, hè? Ja, dat gaat uitstekend, Rui. Uh, het is dus, wat dat betreft. Uh, ja, ik heb het nauwelijks geloven, maar er komen zoveel leuke reacties overal door het hele land heen. Oké. Okay. Uh, we krijgen momenteel heel veel uh, aanbiedingen om, om langs te komen, uh, voor optredens. Uh, ja, Radio NL, die, uh, die, uh, die, is, uh, die is allemaal aan de deur. Dus wat dat betreft, uh, ja, we kunnen ons gelukkig niet op in ieder geval. <laughs> nou ja, goed om te horen, natuurlijk. Ja, uiteraard. En uh, ja, we zijn er ook heel erg blij mee, hoor. Wat dat betreft. Ja. Uh, en we zijn er weer bezig met de volgende single, daar gaat het niet om. Oké. Okay. Opnames zijn er weer gemaakt voor, uh, voor de clip. Dus we blijven uiteraard bezig, hè? Heel goed. Hey, het shownieuws, wat is er allemaal gebeurd? Ja goed, uh, uh, je, je weet het zelf wel op een gegeven moment, als artiest zijn, er gebeuren natuurlijk allemaal rare dingen. En, ja. Uh, ja, met Chester Wieber ook. Um, uh, die veroorzaakte voor enige chaos naar de andere en uh, waren, deze week waren tientallen ronden gevallen tijdens een grapje in Oslo. Oké. Okay. En uh, ja, toen had hij op een gegeven besloten, toen hij in Parijs was, om daar een paar te gaan zingen op zijn balkon van zo, de hotelkamer. Ja. En uh, ja, toen had hij op een gegeven moment ook nog een idee om, uh, en Dat was het ook even kijken, in Noorwegen een gratis concert. Ja, en door die chaos draag ik helemaal liefst 49 gewonden. En uh, ja, het mooiste van het verhaal is, dat een dag later raakte hij zelf rond tijdens een optreden in Parijs. Ja, dat hoorde ik, ja. Omdat hij tegen een glazen wand aanliep. God, het is niet de eerste keer hè, dat dat is gebeurd. Ja, volgens mij is je aan een beeld toe hè. Ja, echt hè. Maar, maar hij krijgt ja, een beeld toch, niet? Ik weet het niet, maar ze worden helemaal gek he, van Justin Bieber. Vooral die wat jongere meisjes, he. heb je dat wel eens gezien op tv? Dat ze allemaal uh, gillend voor hem staan... Ja, dat is waanzin. Ik, ik kan deze dag verder ik me nog voorstellen uit het verleden. Ja. Uh, bij bepaalde bands. En uh, ja, het, de, de, ja, de geschiedenis haalt zich een beetje. Ja. En wat je ziet gebeuren, kijk, is is hij nou zo'n goede zanger? Ik denk het niet. Nee. Uh, maar hij wordt gewoon neergezet door een hoop mensen die er een hoop geld in steken. Ja. Als uh, de man, de man, weet je wel. Ja. Hij doet het leuk en hij heeft een leuk koppie, ja, precies. Maar daar houdt het ook ver mee op, denk ik. Ja. Um, uh, want uh, zo'n goede zanger vind ik het helemaal niet, maar uh, de meiden bij dat beginnen hebben ze nog geen, geen noot gehoord van hem. Nee, ja. Ja, maar dat ja, is misschien ja. ook wel de kracht van hem, hè? Het gaat ja, niet echt om de liedjes, wel. het gaat meer om de performance. Ja, ik denk het wel. Ja. En hij doet het natuurlijk leuk, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Michael Jackson, als je een ja, mag trekken, dan denk je van, ja, dat, dat mag je eigenlijk helemaal niet trekken, zo'n vergelijking. Nee, precies. Michael Jackson was op een gegeven moment uniek in zijn soort, en hij uh, is het altijd gebleven. Uh, als je kijkt naar bij ons in Nederland, als je kijkt naar Thomas Bergen bijvoorbeeld, uh, dat is een jongen die uh, ook bron is taal te zingen, en uh, ja, als je kijkt wat hij nou doet, doet hij is gewoon goed, en uh, hij zingt niet alleen Nederlandstalig, maar hij zingt ook goede Engelstalige nummers, okay. en ik, ik vind hem een goede artiest Thomas Bergen. Dus wat dat betreft denk ik van ja, ik denk dat onze Thomas Bergen een beter artiest is dan Justin Bieber. Maar ja, goed, die ben ik, uh, die, hè ja, naar nou, volgende. <laughs> ja, precies. Uh, ik heb nog het leukste gevonden trouwens. Hè? Oh. Susan Boyle, kun je die nog herinneren? Ja, ja, ja, dat is die wat forsere opera-zangres. Die heeft meegedaan met British Catalan. Talent. Ja, heel goed. ja. 51 ja, jaar is ondertussen. Uh, ja, ze zag inderdaad toen de tijd niet uit. Ze heeft een hele complete makeover gehad. En, uh, momenteel schittert ze in een musical, I Dreamed a Dream. Ja. Uh, maar die is helemaal uh, over de rooie heen. Hè? Ze heeft al een keer een tijdje in een kliniek gezeten omdat ze zien, om tegen die druk aankomt. Ja. Uh, Um, uh, ja, ze is op een gegeven moment in een uh, wegrestaurant, uh, in Cheshire, in uh, Engeland. Is helemaal, hij uh, compleet door het gegaan, omdat hij een kopje koffie, uh, te lang duurde of niet, hij koffie kreeg. God. Ja, ik denk van, jongens, hey, uh, hoe kun je op een gegeven moment naast je schoenen lopen, hè? Ja, ja de, de, je verandert toch, hè, als je zoveel aandacht krijgt. Dat blijkt maar bij iedereen. Ja, dat, precies, maar dat, dat kennen we hier in Nederland trouwens ook, wist je dat? Ja. Ja, als je kijkt naar uh, Prem Radis Prem Radikiuni, ja. Radekission, ja precies. Ja, ja die is uh, weggegaan uh, bij een uh, hooglopende conflict bij de NTR. Ja. En uh, waar gaat het nou in feite om? Ja. Uh, waar het om gaat is dat uh, hij wordt onderbroken voor nieuws. Ja, oh, dus maar dat weet hij zelf toch ook wel dat dat gaat gebeuren? Ja, precies, daar heeft hij destijds voor gekozen en dit is ja. niet gebeuren helemaal. Maar laten we eerlijk zijn, als je hem eens dus hoort praten, hè, ja, ja die houdt niet meer op, hè. Als je helemaal ja. euh, begint te ratelen ja, ik kan me voorstellen dat je hem, zo jongens, we hebben ook nog wat ander nieuws, dat, dat, dat, dat is ja, dat is nieuwsradio ja. en dat is radio 1. En uh, ja, goed, dan moet hij dan moet heel gauw wegwezen, denk ik. Allemaal ego'tjes, hè vreselijk Ik denk van, ja, hij is wat geworden door de radio, en, en nou uh, wordt hij onderbroken door nieuws, en dan zit meneer niet, en dan taait hij af. Ja, ja, ik denk van, ja, goed, dat kun je helemaal niet maken. Nee. Goed, ik denk van, dat zijn mensen, het normaal, uh, denk omdat je, je fans, het zijn altijd je luisteraars, en die bepalen jouw succes, hè? Ja, precies. En dat vergeten heel, heel veel bekende ja, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut, absoluut, niet. en uh, ik zeg altijd maar, van medegereid uh, dient de mens... Uh, of siert de mens, hoor. ik zeg het bijna verkeerd. Dus nederheid siert de mens. En dat is bij een aantal artiesten best wel op zijn plaats hoor. Ja. Yeah. En zeker in deze tijden, dat iedereen denkt dat we op een gegeven moment toch een bepaald plaatsje voorover te hebben. Nou, je bent zo weer vergeten hoor, pas op. Dus ik denk maar zo jongens, denk erom dat de mensen die jou uh, goed vinden en die jou steunen altijd, dat zijn jouw fans, en die moet je op een gegeven moment heel erg zijn dat ze jou zover hebben kunnen laten komen. Ja, zeker. Goed, wie ben ik? Uh, wie ben ik jullie, hè? Uh, in ieder geval hebben we gisteren natuurlijk weer de finale gezien van uh, Honske Talent. En ze zijn natuurlijk weer op de eerste plaats, gaan we van bedrijf kijken, 1,9 miljoen mensen, dus bijna 2 miljoen mensen hebben gekeken naar Hollands uh, naar geteld. Ja. En het wordt een beetje Hollands-België-tellend, hè? Ja, klopt. Dus uh, ja, onze Belgische vrienden die hebben op een gegeven moment gewonnen. Of het nou zo slim is om het dan Hollands geteld te dat, laten. Heen. Dat vind ik zo apart, ja. Vind ik, echt, ja uh... ik heb er dus geen moeite mee dat er mensen meedoen die uh, een uitzonderlijk talent hebben en daar ook winnen. Maar noem het dan niet Hollands geteld. Was het een uh, terechte winnaar volgens jou? Ik denk qua show uh, element, uh, qua performance en hoe het uh, uh, visueel in beeld gebracht werd, denk ik het wel. Ja. Alhoewel ik vond dat die hele groep uh, dansers die tweede zijn geworden, ja. die XXL... Uh, die hebben het ontzettend goed gedaan hoor. Want uh, ik, ik zou niet weten wie Als Als van mij dat wie had ik moeten kiezen. Ik zou het even niet weten. Nee. Ik vond die uh, jongens en meiden ook ontzettend goed. Want het is zo discipline om uh, dit, dit soort figuren uit te beelden. En... Uh, ja, ik vond het ook geweldig hoor. Die hadden voor mij ook mogen winnen. Net zo goed. Nee. Ja, ja, ja. Nou ja, het is in uh, ieder van met... Uh... Open armen ontvangen Hollands weer uh, elke week weer enorm veel uh, kijkcijfers. Hè? Hoge absoluut, kijkcijfers. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja. ik denk dat ze daar wel heel erg tevreden over kunnen zijn. Ja, natuurlijk, absoluut. Zonder meer. Ja. Ik, ik vind, wat ik trouwens ook leuk vond dan, uh, gisteren bij Hollands Katelland, is dat zelfs een Dam zich uh, laat meeslepen om interessant over te komen bij, uh, bij het publiek. Ja. Want wij ze laten, laten overhalen dus waarschijnlijk door de Goren om ze haar ook uh, in een uh, bepaalde look te laten, laten knippen. Ja. Hebben jullie gezien gisteren toevallig? Ik heb, ik heb, ja, ik heb een stukje gezien ja. Dat... Ja, ik denk van jongens, eh, kom op, wees jullie, blijf bij je leest. Ja. En uh, doe het laatgene waarvoor je daar bent. Dat, dat je een Goren in hebt zitten, dat is al erg genoeg. <lacht> maar niet nog eentje erbij. Hè? <lacht> ja, echt hè. <lacht> ja, goed joh. Ja, goed, uh, ik heb nog één, uh, één dingetje voor jullie. Ja. Want uh, Peter en de Vries moet afkicken. Ja, want, uh, want hij gaat stoppen met zijn programma hè. Ja, hij duikt binnenkort onder om af te kicken en uh, hij stopt er inderdaad mee met op de buis te zijn en ik heb er wel wat voor voorstellen hoor. Ja, tuurlijk. Het is ontzettend zwaar. En uh, goed, hij gaat een beetje onderduiken en hij gaat het ook letterlijk doen, want hij gaat op duikvakantie. Hij zit in ieder geval gestopt met het programma, maar hij gaat in ieder geval duikvakantie en uh, hij gaat even onderduiken. Hij wil even alles loslaten, maar uh, al gezegd, wat hij dus zegt. Ik citeer hem nu dus, uh, ook al ben ik gestopt met het programma, ik blijf wel misdaadjournalist. Dus niemand is er van me af. Oh. Is dat een uh, hint voor een nieuw programma? Uh, misschien wel, wie ja. weet het? Wie weet. Dus we moeten uitkijken. <laughs> ja, nou ja, is, ah, ik heb uh, die teaser heb ik gezien van aanstaande zondag en het ziet er weer heel erg spannend uit. Ja, zonder meer, ik bedoel, hij, is, hij is gewoon ontzettend goed, en hij heeft een, bepaalde, ja. wat, een bepaald charisma wat, wat hij dus overbrengt. En, uh, ja, ik denk dat iedereen op een gegeven moment toch ademloos aan het ging als hij op, op de buis was. Hè? Ja, zeker. Dus, maar goed, uh, jullie alles uh, daar gelaten. Ik geef jullie allemaal ontzettend fijn uh, weekendventiedag in, uh, in Zandvoort. En, uh, we maken er iets heel moois van. En we gaan lekker voetballen kijken dadelijk, want uh, de koorts wordt bij mij helemaal te stijgen. Ja, zeker. En volgende week um, zitten we om deze tijd, hebben we geen uitzending, omdat we natuurlijk Nederland zelf te zitten kijken. Uiteraard. Nederland-Denemarken, ja. eerste wedstrijd, dat Nederland, wordt Denemarken. spannend. Ik heb die avond wel optreden. Ik moet daar om okay. uh, half negen, negen uur beginnen. Ja. Maar ik ben waarschijnlijk daar al om zes uur daar, om toch uh, de wedstrijd niet te missen. Oh, Oké, okay. nou heel goed. Veel plezier daarmee en uh, ik spreek je dan over twee weken. Zeker weten. Ik wens jullie allemaal een zand. voor een heel fijn weekend en uh, graag de volgende week weer voor die. Dank je. Hoi. Hey, tojitoi.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 FM, IFSV, Cloudbreaker. Binnenkort, zaterdag 21 juli, weer een leuk evenement, namelijk de Two Generations. En deze, dit jaar is het op de Beach, op uh, de Beach Edition. En het vindt plaats op Beach Club Vroeger. Nou, onder andere komt daar George Baker langs, buiten van Little Green Back, Two Brothers on the Fourth Floor, DJ Marcello en Jamento. Uh, 21 juli vindt het dus plaats in Beach Club Vroeger. Nou, dit vind ik nou echt, echt een heel leuk liedje. Ik heb geen idee van het vandaan komt volgens mij uit IJsland. Het is afmansters and man. En um, ja, ik weet dat het uh, tegenwoordig wordt het zoveel gedraaid overal. Terwijl het helemaal uh, ja, een compleet andere stijl is. Little tops.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 Tell me Disappear, all this left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can't do. Just let me go and we'll meet again soon. Now we're Safe to show. Ah, wat een leuk liedje zeg. Uit IJsland of Monsters and Men en Little Talks staat ook in de Euro Breakdown. Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. En morgen, zondag in Camelot, van 2 tot 5. En je bent welkom morgen in de studio. Ja, we hebben een open dag. Vandaag was de eerste opendag, en uh, morgen dus de tweede van 2 tot 6. Ben je welkom. Heel fijn weekend. En uh, nou ja, wie weet. Tot morgen dan.